Goedemorgen, ik ben Dilke Teertsa. Dit is het nieuws van NOS op 3. Nederland staat vandaag in de rechtszaal tegenover Rusland. Het Europees Hof voor de Rechten van de Mens bespreekt de MA17K-zaak. Nederland vindt dat de Russen met het neerhalen van het vliegtuig de mensenrechten hebben geschonden. Voor de nabestaanden is het een belangrijke dag, zegt verslaggever Kees van Dam. Jarenlang hebben ze op deze dag moeten wachten. De nabestaanden van de slachtoffers van MH17. Eindelijk, eindelijk moet Rusland zich verantwoorden voor de rol die het destijds speelde op een voornaam internationaal toneel. Bij de ramp met de MH17 kwamen alle 298 mensen aan boord van het vliegtuig om. Oh, 196 van hen waren Nederlanders. Er loopt in ons land ook een strafzaak tegen de vier mannen die de MH17 uit de lucht zouden hebben geschoten. Medewerkers van het Mensenrechtencentrum van de Vrije Universiteit Amsterdam geven voorlopig even geen college en doen geen onderzoek. Vorige week werd bekend dat de onderzoekers van dat centrum al jaren werden betaald door een Chinese universiteit. Op hun website schreven ze allerlei nogal positieve dingen over de mensenrechten in China. Wetenschappers hebben in Azië meer dan 200 nieuwe plant- en diersoorten ontdekt. En daar zit ook een aapje tussen, de popa langoor, Een grijze aap met witte kringen rond zijn ogen. En waarschijnlijk wonen er zo'n 200 popa langoors in de jungle van Myanmar. Ze zijn daar gefotografeerd door camera's die er hingen. De wetenschappers vonden ook 155 planten, 35 reptielen, 17 amfibieën en 16 vissensoorten. Gedoe bij Disney over de remake van deze film. Disney werkt aan een nieuwe versie van Sneeuwwitje en de Zeven Dwergen. En die zeven dwergen, die zijn het probleem voor onder andere acteur Peter Dinklage. Die kun je kennen als Tyrion Lannister uit Game of Thrones. Hij heeft zelf dwerggroei en noemt het achterlijk dat Disney nog steeds zeven dwergen in een grot stopt. Take a step back and look at what you're doing there. Yeah. know. Oh, story of seven dwarves living <laughs> in a cave. What the f*** are you doing, man? You know... Disney zegt nu in gesprek te gaan met mensen met dwerggroei... en de karakters van de zeven dwergen anders te gaan invullen. Het weer bewolkt en droog winterweer vandaag. Het is 3 tot 7 graden. Morgen wisselvallig, er staat dan wat meer wind. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Wijnand Zwaan van de ANWB.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 de Rolling Stones met painted Black. Onze grote... Brian Jones. Grootste <laughs> fan van. Johnson. Ja, Brian Jones. Ja. <laughs> ja. En wanneer, wanneer is hij opgericht en wanneer is hij overleden? <laughs> ja, nou. Hij is opgericht in 28-1942 en overleden 3-7-1969. Hij is uh, verdronken in het zwembad. Ja. En was vlak nadat hij de band was uitgeknikkerd door uh, Jagger en Richards. Hij heeft geen solonummers gemaakt, maar dit was waarschijnlijk ja. een van de laatste nummers waarop hij meespeelde, nee. uit 1966. Nee, hij is eigenlijk de oprichter geweest van de Rolling ja. Stones. Heel belangrijk. Ja, ja. ja. maar hij had altijd de pest gehad dat uh, Jagger en Richards zo succesvol waren met schrijven en dergelijke. Een beetje afgunst. Ja. Maar goed, ja. dat komt in de beste families voor. <laughs> nou, dat was weer een ander lid van onze 27 Club.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 Dat is even belangrijk om ook om te melden. Uh, daarnaast is het, uh, is het duurzaamheidsfonds. Um, uh, groot, groot fonds, wat, wat gebruikt wordt voor subsidies rondom energietransitie, duurzame bereikbaarheid uh, uh, uh, nou, gewoon duurzame projecten is vastgesteld. Dus uh, dat, uh, dat is gisteravond ook allemaal uh, door de raad uh, gegaan. Dus dat uh, is een lange bijeenkomst, maar uh, ja, veel, uh, veel belangrijke beslissingen genomen. Positieve stappen gemaakt. Ja, absoluut. Nou, dat is mooi om te horen.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 Dat is echt dat ja? is, is een bom ingeslagen. Hey ja. Die lacht ja, gordt hè. Ja. Hey. Erg bedankt tot, Walter en tot de volgende week. Tot volgende week. Oké, okay, hoi. Fast it flat in Ben Rouge Waiting for train on a feeling is faded as magic.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 Wie was dit? Jerry Joplin. Met uh, me en met Bobby McKee. Een van de iconen van de 27-jarige club. Hè? Ja, zeker. Ja. En wanneer is die? Geboren op 19 januari 1943. 19 januari? 19 januari 1943 en overleden 4 oktober 1970. Die zou dus nu uh, bijna 80 worden zijn. En dat was vorige week he, dat ze geboren is, een week geleden. Ja. Het is allemaal rond 1970 wel, tenminste de bekendste. Ja. Ja, zo, ja. Ja. Het was een slecht jaar. En deze, <laughs> We hebben Marco tenminste in de studio getreden. Oh, nee, maar niet kwalijk. Goedemorgen. Okay. Goedemorgen. <laughs> en ook Dennis uh, Joplin heeft op hoedstok opgetreden. Ja, maar het is niet, ze is niet in de film terechtgekomen. Niet in de film terecht? Nee, nee. Weet jij waarom niet? Te slecht, denk ik. Of te veel aanbod, te veel groeien. <laughs> ah. Ja. ja, het was, het was, het was inderdaad ja. een rij van bekende namen. Ja, ja. Het is moeilijk kiezen, denk ik inderdaad. Ja. Ja. Het was, was een hele leuke film natuurlijk. Hè? Voor het eerst met uh, ja, drie sub-shots uh, op een groot scherm of zo. Dus, uh, ja. was 3D, nice. het was, drie schermen heb ik Ja, ja. ja. ja niet 3D, maar uh, drie naast elkaar of zo. Ja. Dus, uh, heel mooi. Helaas was ik toen te jong. Maar goed, ik was 68 geloof ik, hè? 69. 69. Ja, toen was ik ja. echt te jong om naar Woodstock te gaan. Ja, ja, maar... 69 was een mooi jaar, want toen gingen we ook naar de Maan. Ja? En de uh, Woodstock. Oké. Okay. Ah, op die manier kan ik het onthouden. Ja, mm. ik heb het alle twee gemieden. En Ik was 16. Oh, <laughs> oh jongen. In Hyde Park was ook een heel groot concept. Was ik, was ik, ik was iets ouder, maar nog te jong. <laughs> maar goed, we gaan nu in het kader van de privégesprekken, de persoonlijke gesprekken met onze uh, lijsttrekkers, uh, praten met Maaike Koper. En ik verklap al op voorhand dat ook zij niet het verzoeknummer krijgt, want dat hebben we al gedraaid. Maike. Mm.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 Nou, dit was het gesprek met Maaike Kopen. Ook haar verzoeknummer doen we niet. Maar we gaan wel gelijk verder met uh, Maya Kop. Die heeft een gesprek met Dolly Tampierik Pierik over de activiteit van Zandvoort Insight. Hi hey Dolly. Hey, goedemorgen Goedemorgen. goedemorgen. Hallo. Hey, wat hebben jullie bij Zandvoort Insight? Wat we hebben? Ja, dat weet je, eigenlijk weet je dat nooit van tevoren natuurlijk. Want ja, we hebben, we hebben, ja ik heb wel een glazen bol staan, maar ik kijk er nooit in. Dus daar heb je niks aan.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 Nee, wat ik zag uh, was die het echt op het strand hoor dat hij ontploft is. We ik zag dat uh, nee, ja. we hebben vanochtend Walter toevallig aan de lijn gehad met het meest ja? actuele nieuws. Want die wist precies wat er gebeurd was. Ja, ja, ja, die zei ook midden op zee volgens mij. Ja, 2,5 ja, kilometer zee. uit de kust geloof ja. ik. Niet op het strand. Moet oh, even ja, dan onze dan uitzending terugluisteren. Uh, dan liet de foto van de telegraaf toch iets heel anders ja. zien. Dat, is, dat ja. is eigenlijk ook gewoon een, een, een foto van iets anders. Geweest. Ja, een beetje de toch? Ja. Beetje toch? Ja, telegraaf heeft een voorbeeld genomen uit een ander land. Waarschijnlijk. Ja. <laughs> maar dit was onverwacht, begreep ik ook van Walter. De gemeente wist is ook dat van dit. Ja. ja. Okay. Ja, Je moet wel luisteren op woensdag, daar hebben we het meeste actuele nieuws. <laughs> ja, maar ik had gisteren was ik met heel veel andere zaken bezig... om ja. er aan te zitten te komen. het is vandaag woensdag. En daar ga ik jullie volgende week weer alles over vertellen. Het ja, maar, nee. maar, is nu <laughs> nog even te vroeg. Walter nee. had om vijf minuten over tien ons meest actuele bijgeplaat over die bom. Want dat, dat gonst in Zandvoort. Hè? Wanneer? Gisterochtend? Nee, vanochtend, ja. woensdag. Ook vanochtend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 Het was weer een geweldig nummer van de Niervala... met de helaas veel te vroeg overleden Kurt Cobain. Wat uh, weet je er nog van te vertellen, Pim? Uh, moet ik een briefje even pakken? Kurt Cobain. Ja, geboren op 20 februari 1967. Dus nog een jonkie. Ja. ja. En uh, overleden 5 maart, januari, februari, maart 5 april in 1994. Ja hadden we nog heel wat van te verwachten. Zeker. Ik ja. moet even toelichten waarom we Marco weer in de uitzending hebben. Vorige week had hij twee schitterende gedichten voorgedragen. En een aantal luisteraars, ja, die hebben we echt... die wezen mij erop dat het geluid niet echt heel goed was. En dat vonden we toch zonde. Dus we hebben Marco nog een keer uitgenodigd... om de gedichten voor te dragen die we vorige week uh, hadden kunnen horen. Marco, welkom. Welkom. Graag gedaan. Hallo. Hoi. Hai.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 alles is tenslotte al eens gezegd. Altijd zullen vlokken vallen als gedachten. Vele winters zullen naar jou nog volgen. Je zucht grijze wolken. Geluk smelt traag. Nou, ik vind het mooi. Dank je wel. Graag gedaan. En uh, we horen je zo nog een keer met het tweede gedicht. En dat doen we nadat we met Gilles hebben gesproken. Die is nu aan de lijn, als het goed is.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 Dit was Robert Johnson, ook een van de Club van 27... met het nummer Crossroads. En weet je ook wanneer hij is overleden? Echt? Uh, lang geleden. <laughs>